Wat is er nou? Meteen niet beginnen in de opening, ik nu al wat, ertussen, uh, wat is er nou? Wat ik is... vind hem wat kort. Wat vind I, uh, ik? Wat, wat, ja wat kort? Wat? wat, ja, nou, wat dat ja, staat word, op kort. mijn script, 7 seconden, maar ik vond hem wat kort. Wat kort? Wat is nou? Wat nou? I, ja hoor. Dat zit toch te maken? Of en dat is toch geen fast? Dat is gewoon een. Um, dat hoeft er niet. te maken. Oh, dat is toch maar, een ja, oh, is er ja, Morgen, hè? Oh, dat komt weer met jou. Wat is nog een keer. wat is er gebeurd of oh, zo? is zo kort. Ja, dat je nou. ja, is in de radio te luisteren. Hoor, Boze gaat beginnen. Wat is er zo? Ik hoor u alleen maar. Ja, verder niet. Ja, dat zit ik of ik geen zin in Ja, heel Nou, weet je, dat is weer lekker uit. Nou, ik ben Or is Oh, de, de grote oh, sprinkel die gaat al? Uh. Kijk dat wat je doet werd door de geheel van jou gaat sprinkler sprinkler in de laat. die gaat uit? Wacht oh, gaat Wat uh, de uh, maar. Ja, Wat ja, Wacht even. Wacht ja. even. Ja. even. Wacht even. Wacht even. zit de Wacht even. Wacht even. Wacht de Wacht zit, de grote Wacht even. Wacht de, de, de grote rode. Oh. Die even. Wacht even. Wacht even. Wacht even. Wacht Ja, Wacht Wacht even. Wacht even. Kijk Wacht even. Wacht links. Ja, ja, ja, jongen, jongen, het dat er niet normaal bij welke gekke er komt Maar dat gebeurt Hoe dat kan, hoe dat Omdat je ze staat te krijgen? Dat begint, er gaat in het spritig mee Zal ik hem, dik wat minder gevoelig afstellen dan? Ja, hij zit wat minder gevoelig Ja, Dat ik hier Ja, precies Dan draait ik dit even ietsje terug Ja, ietsje terug Nou ja, hij staat nou minder gevoelig in ieder geval ik heb hem Even kijken hoe we de boel Dan Nou, weer aan die deur Ja, wat is er? oh, mijn Joop. Hoi, jongen Joop. Wat is nou wat? Je hoefdeert te zweren, die sprinkler eens te laten. Hoe kan dat? Nee, dat Had je toch ik toch het minder gevoelig gezegd? Ik heb hem de verkeerde kant, deze vlog. Oh, ja. ja, ik heb hem de een beetje. ho. Lekker, wat gebeurt er, er nou toch allemaal? Die zijn ja, nou weer op het begin ja, van de ja, uitzending van de chaos ja, gelijk blaai, uit. Nee, nou, jammer ja. is dat toch? hè? Het is zo jammer, je probeert elke week weer. Zet draai dat ding nou dicht! We zijn er gewoon een sigaretje te roken in de regen. Kom op, draai oh, ja, dicht dat ding! Nou, nou, Hé, zal ik uh, dik? Nou, sorry belachelijk. Kijk nou weer, weer, alles nog natter. Uh, dick, uh, nou? Zal ik hem wat minder gevoelig zetten? Zal ik hem wat minder gevoelens? Zal ik hem eens even minder gevoelig zetten? Laten ik, ik even even we nou even, ja, even, even rustig. Ja. Nou, laat me nou beginnen met het programma. We hebben nog een raden. ja, Gaan jullie nou even twijelen, meiden? Ja. Op. Ja, maak de, ja, maak een troep boeren er af. Zal ik ook? Nou, Alle papieren drijft nou, hier nat allemaal. Dit is toch een verzekeringswerk? Ja, oh ja, ogen, tuurlijk, dat kunnen we toch opgeven de verzekering? Dat is wel zo. Kijk die allemaal zo, laten Hoe heet die ook alweer? We ja, ja. hebben verzekerd zijn. Henny, uh, Henny. Ja, dat is die Henny Hart toch? Ja, die dingen Wat is die een probleem, ik, uh, probleem, uh, probleem. Uh, uh, ik heb hem van de week al een paar keer geprobeerd. Maar hij heeft last van buikloop. Buikloop? Die Henny Hart toch? Nou, even wat maakt hem bij me toch gewoon je Dan kun je hem beter bellen, want hij zit meestal op het toilet. Meestal op het toilet. Wij hebben weer een verzekeringsagent, die zit weer helemaal op de pot. Nou, bel die bal op, zeg maar. Ik ga de schade er niet voor kijken, want dat hij de schade op. dat opnemen, wat dat gaat doen toch allemaal? Oh, de... bel u dan even. Ik heb het nummer niet. Wat ja. is het nummer dan? Die geeft oh, dat ja, nummer dan de grote. op dan. Oké, ik ga hem al eventjes, ja. Nou, hebben we nou, nou bel die Henny uh, toch? Oh ja, Henny toch? zeker in de toestanden. Ja, nee, ja, hallo, hallo. Hallo, hallo. Interpolers, goedemiddag met Harry Met wie? is goedemiddag met Harry Oh, we hebben een probleem. Ja, dat snap ik. We hebben waterschade weer. Ja, dat snap ik. Enkele installaties is afgegaan. Ja, dat snap ik. En ja, dan willen we schadevergoeding. Ja, dat snap ik. En die moet gauw uitbetaald worden. Ja, dat snap ik. Dus je moet eens dus de bliksem hier naartoe komen. Ja, dat snap ik. En dan moet je wel eens je reet afvegen. Ja, dat snap ik. Mooi, tot zo, hè. Oh, Стой, ты же не можешь, давай, я не могу тебя Met het programma. Gaan we programma Vergeten wat er gebeurd ja. is, hallo. wat is een hallo? We hebben het droog hier, oh. oh, oh, is oh, het het ja. Ja. dat is mooi. Nee, ik zie ja. ja. er ja. wel wat natte ja. plekken daar, maar ja. Beetje vochtig blijven natuurlijk. Ja, we zijn allemaal een beetje vochtig. Dat zo. ik. We gaan gauw vergeten met het programma. Maar het is zo droog als Ja, ik heb het gezien. eens even kijken. wat komt er allemaal? Dat probeer ik te vertellen. Als iedereen even stil is, dan krijgen we namelijk, dat is heel erg leuk. We hebben namelijk heel bijzonder in het... Wat oh, oh, hoor je? Nou het toch niet. mobiel. Oh, oh, mijn uh, wat, wat, wat? mijn is het mij. een is het nou? eerst dacht weer oh, Jammer het nou toch niet. oh, het maar... Ai, bloem, bloem. Ja, hoor, Oi, is mijn is Mijn oh, oh, is oh, oh, oh, is oh, nou toch oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de, ja. woord, he. nee, daarom, oh. Ik heb een belangrijk bericht. Nou dat zal wel. Ja. Ja. Nou, ik heb een ding gemaakt. Laat maar daar niet de... oh, ja. Ik voel hem al. Nee, over nee, de... ik... Of hij zijn plaatje oh. mag pluggen. Maar dan ga... Geef, oh. hier. Geef die man hier. Ja. Geef ja. hier. Ik ben... Laat nou eens worden, ben... ge... die man. Ja. Geef hier. Hallo. Oh. Oh. Ah. Hier is Dik voor elkaar. Ah. Dat hoeft niet ah. iedere ah. keer. Ik heb een cd Ik heb een cd gemaakt. Dat heb ik net. Dat heb ik gehoord. Dus toch, hier zit geen, geen aardige idee als jullie Hallo? de primaire hebben. Ja, oh, dat is een goed ja, Dat ik hem in juli begon om oh te laten horen. Oh wie, wie wil dat nou ja, horen? Oh, nee, Hij dus ja, ja, is toch een graafiteit. Ja, toch niemand in enige interesse. Dat is, is toch een graafiteit. Hey. Ja, Zo zeggen hey. een hele goede middag. Ja, hier is Hensbrudders. De joekel zijn er niet alleen, want hier zijn ze allemaal. De joekel zijn er. Kom op in, Jos. En daar komen de joekel is een want we gaan een belangrijk experiment ja, dat had ik een leuk idee, leek mij. U toch ook meneer Volmekaar. Maar wat is dat dan? Jawel, maar wat is dat dan, Mark? Heeft zijn al gebeld? Ja, die houdt. heeft die gek aan de telefoon. Heeft hem hier aan de telefoon Ja, die gek kijk, het experiment ga dus vol gaan Um, uh, hij heeft namelijk een, een nieuwe, heeft hij dat al verteld? Van die cd, ja ziet? dat heeft hij oh. verteld. Hallo, Bietse. Ja, Bietse. Ja, hier is Henk Dulles. Hij heeft nog een oh, dulles. Heb hij je heeft al verteld van de... Ja, nou, ik heb ja nog maar niks. nog niet wat we gaan doen. Even nou, even, even, even nou, nog, even. Waar zijn we nou, is dit nou de dicht voor elkaar? zo Of zijn we met de Henk Dullers en de Bietse dingen zijn bezig? Waar, hè, wat gaan, hoe, hè, wie waar? ik denk het ik ga het u even uitleggen. Het experiment is als volgt. Ja. Dat wij gaan hier in de studio met de juggelorissen en de juggelulles. Onder mijn leiding natuurlijk. Ja, ja, spelen wij het muzikale koor en orkest. Wat want nou? Wat... En, en, en, en, en Bietse zingt vanaf thuis. Nou. Door de telefoon. Door de mobiel. Ja, zingt hij de cd in. Begrijp oh, nou, ik. We hebben een contact een rechtstreeks Satelliet. Health, ja, maar, intercontinentaal, toch... ja, over het vlak. En, ja. Wel, ja. Dat ja, maakt er wat We van. Maar één is één bal gehakt. Een gezamenlijke toestand. Ja, ja. Maar, maar, maar even. Even. Maar waarom nee. zit nee. die gek door de telefoon, die wietse? Waarom komt hij niet hier? Waarom zit hij thuis? Het gaat... het Het gaat over mobiele telefoon. Het gaat over mobiele? Dat hij thuis zit door de telefoon. Dat is vandaag nagedacht. Ja, dan krijgt geluid van de... En het gaat er ook over. Begrijdt u wel? Uh, ik ga het even nalezen op teletext, dat is niet erg oh, vindt. Het is maar duidelijk tot, he? we gaan, gaan er beginnen jongens. Je spel. op de plek waar je vreemd Op mijn teken ja, gaan we zo met van de kant. Wel. Ik iets zitten uh, achter hier, hallo, tot klaar ja, is. Ja, ben je er ook klaar voor? Zit je daar klaar? Ja, ik ben er Kun je ons goed horen? Ja, goed. hoor je. Ik geef hier drie vooraf. We gaan er dus met het lied. Het heidinkvoetje. Dat is een oh, oh, oh, oh. Ah, nou, groot aardappel. Ja. elke zaterdag op Radio 3. Elke zaterdag Ja. Bij de Trosje. Bij de Trosje. Ja. Elke zaterdag. Elke zaterdag. Morgen. Ja. Zo'n half twaalf. 12 uur, maar dan verwacht ik toch niet van die rommel, ja, Dik, ik heb een hoogtepuntje. Dik, ik heb een hoogtepuntje. Hoogtepuntje? Wat voor hoogtepuntje? Toch niet weer, wat is er nou weer? Want ik vertrouw die hoogtepuntjes van jou niet meer. Rijsvraag! Het is niet waar, hè? Kijk nou wat er weer gebeurt! van Ik Wat moet hem toch nog iets fijner afstellen, denk ik. ik Verwangelijke weer insprekelijk. <laughs> Omdat je zo staat te prijzen, Reis ik, ik doe een annonce. Een, annoncen. een annoncen. Dat doet dat, is nou doe dat ding, daar staan er nou niet zo ja. dom naar ja. te ja. kijken oh, waar oh, het vandaan oh. komt. Oh, Toen oh, gewoon oh, die kraan aan het oprijdt, dan weer alles. Alles weer. nou lekker hoor. Jongen, wat een chaos is deze uitzending. Het was net een beetje op weer alles dan. moeten wij Ja zeker. Gaat wijen. Ja, natuurlijk. En jullie, wie moet het anders op? Het is jouw schuld toch ook weer Ik, ik niet niet op. Wat een gedoe, allemaal, wat is er nou? Nou, het is een beetje dus, nou, een uh, uh, oplossing. Oh, gelukkig, dus zijn, we, zijn we daar vanaf? Daar nou, gaat we niet uh, door. Ik probeer het wel. Maar, uh, laat maar dat, is uh, dat nou waar? Krijgen we dan toch weer die private discord? houdt de heb je hem ook Het is ook niet normaal dat alles hier nat is. Ja, alles is glad. Natuurlijk. Ja, het is helemaal nat hier, ja, dat zeg ik. Ja, oh, dat zie je, je toch ook. niet zeg, wat een voeren, voeren, zegt, leiden, vijf, de vijf, de smak was dat, Ja, ja natuurlijk is dat Ja, komt wel even aan, natuurlijk, hè. Heb je wat gebroken? Ik heb niks, nee. van geloof ik. Maar ja, je verwacht het niet. Ja, Het hier overal, Nou, oké, nou, even snel. Even die prijsvraag dan hebben. Ja, begin dan met de vraag van vorige, week. de vraag van vorige, week natuurlijk. Dan pak ik even de emmer. Waar is de emmer? die emmer ja, voor de naalgallop? Ja, maar dat is mooie standaard. Dat heb je te vet niet, hè? Ik neem deze wel. Ik nee, ik, ik, ik mag hem wel. Geef maar. Ik pak de emmer. Daar die nou, Kijk nou, wat doe je nou? Ja, dat, ja, dat eh, is vol zit vol met water. Ja, daar ja, dat, dat, dat, reken uh, je niet op, natuurlijk. Daar reken je niet op, dat ja. voel je toch. ja, ik nou ja, ja, was, ja, was toch al nat. Geef niet, een het Geef niet. Hij is zo... nou leeg, dus ja. dan heb ik in ieder geval uh, voor de naam. En ik de vraag nu. Ja, alsjeblieft, De vraag van vorige week was, zoals het klokje thuis tikt, puntje. Punt, punt, heb ik niet de oplossing. Laat hij weer die emmer uit zijn ponten vallen. Kijk nou af, het is, is het nou zo moeilijk MBG. om hem even vast te houden. Ik begrijp het nou niet. Je, we maken, uh, ja, wat maakt het nou uit? Alexander Molleman uit Blijswijk, zoals het klokje thuis tikt, tikt ja, het de kroeg ook. De kroeg ook. Ja, hij ja, is zuiver zeg is maar. Het he. He. Ja, je ja, doet maar mee hè. He. Paul Meulensteijn daar ja. weer. Nou, Zoals, het Zoals het klokje tikt. Paul Meulensteijn. Zoals het klokje trui stikt, tikt het ook nou, bij de buurvrouw. Nee. <laughs> ja, deze, deze ja, ja. uh, leuke is op de soldaat. Oh, die ook heel leuk zij bent. Van de uh, Kaap de Bosart ja, uit Dulle uh, hier. Zoals het klokje thuis tikt, no. tikt me had je ook bij het zien van meneer de Groot. Oh, yeah! <laughs> ja, yeah. ja je. Dat, uh, heb je die van Benny van Meelen al gelezen? Ik uit uh, niet, ik ga dat toch allemaal niet lezen. Maden. Denk ik dat ik nou niks anders nou, doe die vrouwen ook goed hoor, zoals het klokje thuis tikt, piepen de jongen. Piepen de jongen! Ja. Wow. ja, Ja, ja, ja, ja. Dat zijn de echte. Eh, nou, houd maar. Ben... Maar zo leuk is het allemaal. Rustig. We hebben Mark Goosels uit uh, Maassen. Maar, Zoals uh, het klokje thuis tikt, nou, maakt die mij te veel lawaai. Oh, maakt hij mij te veel lawaai? We zijn alweer Ik Hoe komt Ik kan ze bijna <tie> niet meer voorlezen. Want ik heb Jaap Timmers uit Portugal. Zoals het klokje thuis tikt, het rood bosje tegen de droom. Hij Ja, ik weet het niet. Ja, ja, uh, uh, ja. En uh, ja. deze heb ik uh, zoals het klokje is van uh, Peter van der Lee. Zoals het klokje thuis tikt nou. smaakt een bananenvakantie. Gauw, oh, <laughs> oh, Ik vind het wel leuk, Oh, de ja, en uh, deze de heb de ik de nou. ook, Jacinta nog. zoals het klokje thuis tikt, nou. tikt het niet bij de spoorwegen. Tikt het niet bij de En uh, point, uh, Leo, dan well. heb well. ik hier de winnaar. Oh, oh dan zal ik die eventjes voorlezen, hè. Toes, is er nog een valfaag? Ook komt dan de, de winnaar cool. van deze week. Ja, de winnaar van de prijsvraag is geworden. Ja, nou wie? René De Bruin. Klaar. Rum De Bruin. Wat, wat zegt hij nou? Eh, hot. Maar dat is. Oh, daar woont hij. Dat is zijn e-mailadres. Oh, dat is zijn e mail Die heeft dus gewonnen. Maar dan moet hij wel even toch nog zijn adres ook vergroten. Dat is ook een adres van die schitterende donkerblauwe rugzak. Donkerblauwe hemel. letters. Houden letters. Verleden staat. Dus dat is wel even. Ja, dat is de bruin moet even zanderig. Dan komt die dik goed op, Zoals het klokje thuis dicht, Tikt het nu bij me hij ja, is nee. zuiver. Hij is zuiver. Ja, hij is zuiver. Ja. Zijn we dan klaar? Zijn we er nou doorheen of komt er nou nog meer? Uh, de nieuwe opgave. Eh, de nieuwe opgave. Really. Ja, ja, uh, pak je ja aan de emmer. En pak mensen, even de emmer. De, de, de, de, de, de emmer. De emmer. Ja. Digitaal en vijf. Ja, we zijn er nog eens mee. Ja, komt ie. Ja, houd hem in je brood. Ja, ik heb de emmer vast. Ja, daar komt die. De vraag van deze week is... Heet er daar één vogel in de hand. Oh ja, puntje, puntje, puntje. puntje. Oh, ja. Klaar? Nou, dan en, oh. Oh, kijk dan volk, oh, die hammer! Is het nou zo, ja, zo ben moeilijk ben om het even normaal neer te zetten? Ik zou het al vergeten. Ja, dat is toch een ja, gewoon. Je handen gaan, het is toch. Ja, ja, natuurlijk zit hier de keuze. Natuurlijk, dat maakt het uit. Ja, dat ging. Geeft... Nee, ja, uh, uh, als we daar een leuk antwoord op weet, moeten we even up up schrijven up. naar Dick uh, oh, nou, uh, uh, Niet ah, te ah, snel, niet Apenstaartje uh, ja. tros.nl. Uh, uh, klaar! Het is een moeilijk eindje afdekken. Plastic zeilen eroverheen. Hou je vast, jongens? Ik heb een seconde. Parabeneer De Groot! Nou, dat valt mee. Blijf zo vast mee. We hebben pas, oké. Parablu's, ik heb nog iets. Oké, spul weer aan de kant. Regenjas uit. Dit is toch goed? Ja, ik moet toch een beetje. Ja, pas Ik moet er stekker mee. Meneer De Groot! Hoe is dat toch mogelijk hè? Weer de hele zooi staat onder blok hier! Oh, oh, ik draai er even dicht Ga je dat ding weer dicht! De grote hoofdkraam, draai de De hoofdkraam, de hoofdkraam! Is het nou zo moeilijk om de te Wat doe je nou? Zit de draai nou dicht? Jammer, ja, hij is afgebroken. Hij is al gebroken de, de hoofdraad is af, daar staan. Ik ga op de dubbele in het water afwisselen. Nou, we moeten hozen zijn. Ja. Ja. Dat oh, uh, ik Emmer, nou niet, uh, Maar dit seconden een ding. Het te groot. Hou op wat je 30 seconden de hele boel over gaat is een De ding. Het is Oh, goede Het is een Het is een goede ding. Het is een wat ding. aan is een goede ding. Het is een goede Het is een goede ding. Het is een ja. Oké. Okay. eerst het raam open. Sorry. Sorry. Ach, so, yeah. ja. Ja. Ja. Ja, die grote hele emmer door het raam heen. Ja, maar dat liet toch. Dan kijk je toch even naar, Dat is toch een duidelijke zaak. Ja, ik gooi ook nog eentje hoor. Oh, ja, doe oh, het stoos. Back. Je moet die emmer vasthouden. Je gooit emmer en de al naar buiten. Kijk op, ik. Nee, natuurlijk is Alsjeblieft. Wel de vrouw wimmelen, maar ja, wat is Mijn is niet jammer. Niet, wat is er nou voor een uitzicht? begrijp het nou niet? Elke week hetzelfde. Elke week ont aard het weer in het chaos. Waar is dat nou voor nodig? Ja, natuurlijk. Ja, uh, e mailadres oh, toch? Dik. E mailadres uh, uh, Dik voor elkaar. Dik voor elkaar. Ja, maar dat is ja, Dat weten ze toch wel. Af en ze voor? Dat als een leuke opmerking ja. hebben om op, uh, de vraag. Ja, vraag? Van, ja, uh, beter een vogel in de hand. Beter één vogel in de hand, een uh, puntje, puntje, puntje. Nou ja, ja. ja. Kijk, ik ga, met, ik ga naar ik ga naar ik naar huis